12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 Upside down. Uh, en er zit een gast tegenover ons. En die gaat waarschijnlijk ook de boel upside down neerzetten. Astrid van de Veld. Goedemorgen. En die gaat het vandaag flink aanpakken in de politiek. Is als, dat zo? Uh, als voor zijn Partij uh, heb ik drie keer teugen gehoord uh, afgelopen dinsdag. Klopt dat? Volgens mij twee keer. Maar... <laughs> nee, maar dat, nou ja, dat klopt. Dat klopt. Ja. Ja, uh, en dat kan we, ik ook zeer goed onderbouwen. Nou, laten we die, uh, die drie onderwerpen... want daar ging het eigenlijk over... Ja. Uh, het laatste onderwerp uh, was toegevoegd, de hondenbelasting. Ja. Daar hebben wij overigens uh, vorig jaar ook al wat over gehoord... ja bij uh, Willem Paap. Ja, klopt. Dat is toen helemaal afgeserveerd? Of, uh, ik heb nou nooit niet wat over gehoord. Nee, daar, daar, daar, die is, volgens mij was die motie ook niet aangenomen... Okay. omdat de financiële ruimte er natuurlijk wel moet zijn... En het is een leuk cadeautje voor de hondenbezitters. Ik ben zelf ook hondenbezitter. Dus... Ik heb het gehoord. Ja, <laughs> ja. sorry. Maar, maar dan, dan, dan wordt dat uh, uh, toch het eerste onderwerp, die hondenbelasting. Ja, maar ja, weet je, dan denk ik, het is, het is maar een klein bedrag voor de eerste hond. En de tweede hond is dan duurder. Ik heb nooit geweten waarom dat dan is. En ik vind ook, uh, voor zo'n zo hondje betaal je net zoveel als voor een Deense ja. dog. Dat vind ik ook iets vreemds. Maar goed, uh, ja. maar je, je, je, we, er we kunnen het onderzoeken. Voor. Kijk, aan de ene kant is het natuurlijk 90.000 inkomsten. Ja. Dat is heel helder, makkelijk terug te vinden. En ja, uh, die ga je dan missen. Maar wat zet je daar tegenover? Dat nou ja, zijn de uitgaven? Hij werd teruggekopt door de wethouder. Ja. Als u dat wil, ja. zorg dan ook voor dekking. En toen zag ik toch de PVV even, uh, even bedenkelijk schriken. kijken. ja. ja. Ja, de hand werd dat dan toch weer anders. He, als u wilt dat ik het ga onderzoeken, dan uh, heb ik dan toch nodig het dat u de motie aanneemt. Ja. Nou ja, en die is dus unaniem aangenomen. En die gaat dus uh, mee met de voorjaarsnota? Bij de voorjaarsnota zullen wij er wat over uh, te horen krijgen, of najaarsnota? Uh, de wethouder zei ook, uh, dan kom ik wel met een dekking. En toen zei de, uh, bijvoorbeeld de WOZ, het is natuurlijk inkoppen van de eerste orde, maar ja. uh, daar zat natuurlijk gelijk uh, uh, meneer Hendricks uh, van, uh, dat gaat niet gebeuren. Ja. Ja, dat zat erin. Ja, dat zat er wel een <lacht> ja. beetje. Maar goed, we gaan dat ja. zien met die hondenbelasting. Ja. De dekking die zal dus ergens vandaan moeten komen. Ja. En uh, uh, wat ik dan uh, denk. Gaat de wethouder dan ook zeggen van ik wil dat dekken uit? Of gaan jullie dat uh, voorstellen? Um, het ligt nu bij het college, dus het college moet dan ook met een voorstel komen waar dat uitgedekt zou kunnen worden. Kijk, en, en de. de <kwijnt> ja. Moet dat? De, de, de, de pot is wel redelijk gevuld, maar we weten ook dat die ook steeds legeraakt. Ja, uh, uh, voor de duidelijkheid, een aantal mensen weten natuurlijk niet hoe dat, hoe dat zit. Ik vraag 90.000 euro. Hè. Ja. Gaat de wethouder dan zeggen, die 90.000 euro die jij vraagt, die krijg je. En die ga ik dekken met dit en dat. Of is het een heel grote raambegroting? Dat, dat is per onderwerp altijd okay. verschillend. Kijk, je kunt altijd zeggen... we dekken het uit de algemene middelen. En dat is zeg maar is je makkelijk. reservepotje... om het maar even op zijn Nederlands uit te leggen. En ja, we hebben ook bestemmingsreserves... dus daar kom je dan niet aan. Ja, okay. Maar ja, goed, kan het uit de algemene middelen. Dan moet een doorberekening op plaatsvinden. Maar op zich zou je toch zeggen... Uh... Hondenbelasting zou er voor moeten zijn om de poepzakjes te betalen. En de controle dat andere mensen de rommel opruimen. Uh, want er zijn natuurlijk best wel nog steeds mensen in Zandvoort. Uh, kijk maar eens bij de school, de Oranje School, waar heel vaak uh, hondenpoep op straat ja. ligt. Juist op een plek waar je zou verwachten dat mensen ja. dat heel netjes zouden opruimen. Ja. Ja. Ja, wil je een hond hebben, dan moeten er poepzakjes zijn. Die zijn gratis. Als ik uh, vuilniszakken koop, moet ik betalen. Dus waarom zijn de poepzakjes voor honden ja, wel een gratis? Vuilniszak voor honden, dronk is dan wel. Ja, ja, ja. Nee, maar dat... en, en moet ook controle zijn. Want als je het niet controleert, dan moet ook... Nee, maar kijk, de, de, de controle, die ja. zou zichzelf kunnen betalen... op het moment hè, dat er een boete uitgeschreven wordt. Ja, dan ga, ga dan ook strenger daarop handhaven. Ja. Oké, okay, maar dat is dus een dekking. Kijk, ik vind het ook. Ik, ten eerste heb ik mijn hond geleerd niet op, op stoep te poepen. Wat om het maar zakker, zo te zeggen. Ja. Dat is één. En daar waar mensen kunnen lopen, ruim ik het inderdaad op. Ik hmm. vind het zelf ook goor. Ik zelf doe dat ook, maar er zijn dan vooral mensen die dat Die dat niet, niet doen. doen. Nee, maar goed, als je dus zegt, het, het levert 9.000 euro op, dan is het eigenlijk gewoon een soort melkkoetje. Een dus van, oké, okay, we hebben dat geld nodig. Het wordt besteed. Uh, in zijn algemeenheid. Ja. Het is niet zo dat het 90.000 euro is voor de beroemde zakjes en de handhaving daarvan. Nee, het gaat in de grote pot. Maar het gaat in de grote pot. En ja. daar worden andere dingen voor gedaan. Ja. Nou uh, heeft Roy het over handhaven. Ja. En uh, daar hebben we het ook over gehad ja. uh, in de commissievergadering ja. en in, uh, in de raad. Het ging over handhaven over 120 dagen bed en breakfast. Ja. Uh, mm, daarbij werd gegooid... Nee, niet bed en breakfast. Sorry. Ja, nou, het nee. verhuren van je huis. Ja. Terwijl je zelf hoofdbewoner bent. En jij ja, gaat op vakantie. Maar... Ja. Dus mijn hele huis staat leeg. Ja. Voor duidelijkheid. En dat mag ik 120 dagen veruren. Klopt. Dat was één. Dat is één. Ja. En ja. Uh, de hele discussie eromheen. Ja. Gaat weer over wat we vroeger deden Simenvrij. En uh, ik vond de discussie nogal uh, verwarrend worden voor uh, de luisteraar. Want er werd heen en weer nogal wat gezegd over verschillende onderwerpen. Ja. Het is ook heel lastig. omdat uh, die scheiding erin ja, te houden. Ja. Maar dat, dat Kijk, vond het, ik dus ook veruren... in de discussie. Het verhuren van een kamertje tot maximaal vier personen... Hè? Dat wat we dan bed en breakfast noemen, ja. dat is gewoon toegestaan. Daar hoef je ook geen vergunning voor te hebben. Het enige, nou, je moet het wel melden en natuurlijk je toeristenbelasting afdragen. Dan heb je inderdaad het verhuren van de hele woning. Nou, dat mag als je dus zelf hoofdbewoner bent... daar minimaal acht maanden per jaar woont. En dan mag je dus drie maanden... Even afgerond. Ja, dat zijn die per maand je hele huis verhuren. Ja. Nou, die discussie daarin is ook voor tweede woningen in Ene naar voren gekomen. Het blijkt dus dat wij al enige tijd het beleid hebben... dat een tweede woning niet toeristisch verhuurd mag worden. Nee. Maar ja, wat is toeristisch verhuren? In de commissie heb ik het toen ook aangehaald... als iemand in Amsterdam woont... En zijn badkamer laat verbouwen en, er, en er nog meer. En die denkt van joh, hartstikke mooi weer. Ik ga twee weken in, in, in Zandvoort een appartementje huren. Is dat toeristische verhuur? Ja, die, ja. die, die definitie heb ik niet gehoord in de commissievergadering. Nee. ook niet inderdaad zo Nee, dus, nee maar dat, dat is dus het moeilijke eraan. Maar die hele discussie ja. ging uiteindelijk over handhaven. Maar er is dat nooit... was de bedoeling. Dat was de bedoeling, ja. Ja. <laughs> Maar het is volgens mij niet helemaal uitgekomen. Nee. Klopt. Hoe, hoe nu verder? Want het, uh, het raadstuk is aangenomen. Het raadstuk is aangenomen. Wat mij overigens een uh, uh, soort van verbaast. En de eerste opmerking van u was: uh, gooit met de prulbak. Ja. En dat ging deels over de procedure. Ja. In de commissie hebben meerdere partijen. ook aangehaald dat de procedure niet goed was. En vervolgens. ...wordt er conform een, een amendement van de VVD... ...toch het raadstuk aangenomen? Ja. Dat vond ik dan wel een beetje verbazend. Ja, ik niet. Nee, waarom niet? Nou ja, ik denk dat daar gewoon bepaalde de, de, ja, afspraken over gemaakt zijn... ...binnen de niet bestaande coalitie. Want het, nou ja, bij beide amendementen uh, ben ik niet betrokken geweest. Ik, ben ik niet geraadpleegd. Wist ik ook niet eerder als dat ze er waren als toen ze er lagen. En waarom gebeurt dat niet? Ik, dan kom ik terug aan het allereerste aller, aller, aller begin. Met ja. onze breed gedragen raadsprogramma. Uh, ja. Ja. En dat zie ik steeds verder afbrokkelen, overigens. Als je dan een amendement indient, dan geef je dat toch aan iedereen. Ja. Maar ik, ik zie ook het ja, vraagteken boven u Dat vind ik ook. Dat, dat, ja. dat ja. laat je dan ja, even mee. van tevoren verspreiden. Je bespreekt het met elkaar. Je wil zoveel mogelijk mensen, zeg maar, mee. ...hebben met je amendement. Ja, ja. Want anders zou je het moeten zien als een tactische zet. Dat, ja, daar ga ik geen uitspraken over doen. Dat is jammer. Maar ja, hè? Was het, <laughs> he? ja. het amendement ja. gedeeld met de andere partijen wel? Of met andere partijen wel gedeeld? Of is het... Nou ja, het CDA had een amendement gemaakt... ...en die hebben ze keurig rondgestuurd naar, de, naar iedereen... ...die daar dinsdagavond iets over zou moeten kunnen vinden... En ik, dat, zo hoort dat ook. Maar ja, misschien is deze ook wel heel laat gemaakt en even nog besproken. Ik weet het niet. Ik was er niet bij. Maar bent u nu tevreden met wat er gebeurt over de, de, de handhaving en het raadstuk? Nee. Ik ben ook wel de enige natuurlijk geweest die tegengestemd heeft. En dat heeft niets te maken met het feit dat ik niet wil dat er gehandhaafd wordt. He, gemeente Belangen Zandvoort vindt zeker dat we wat moeten doen aan, aan he, de, het speculeren met woningen, het, het mm. optrekken aan de woningvoorraad. Het enige waarom ik tegengestemd heb, is omdat we op iets gaan handhaven uh, bij mensen die niet wisten dat ze daar niet toeristisch mogen verhuren. En dat vind ik gewoon niet kunnen. Je gaat niet halverwege de wedstrijd de regels veranderen... Nee. zonder de mensen daarvan op de hoogte te stellen. En dan heb uh, ik het even over gebouwde nou, rotonden. Dat doelt u dan over, op, op, op twee uh, locaties, de, de rotonde en de palace? Uh. Nou, ja, de palace dat is natuurlijk nog, nog een, een ding wat niet helemaal duidelijk is... omdat daar wel degelijk die toeristische functie ook op zit. Dus ja, en, en de rotonde? De rotonde die is in 2009 naar wonen. Maar dat moeten de bewoners dan toch weten. Hey, dat, dat dus. Daar is dus geen communicatie over geweest. Als je gaat zoeken op onze schitterende website. <hulling> en dan vind je daar ook totaal geen informatie over. Het is niet in de discussie betrokken destijds bij het vaststellen van het bestemmingsplan. Het is gewoon gewijzigd. En dat kan een verschrijving zijn. Dat kan. Ze maar hebben zich nu ook verschreven bij het bestemmingsplan waar uh, ik zelf woon. Er, er, uh, er is aan de wethouder gevraagd... Van, is het wonen of is het uh, recreatie? En zij zelf, het is wonen. Ja, om, het staat op het bestemmingsplan ja, staat het op wonen. Dat klopt. Nou, zit er ook maar een... waarom staat het op wonen? En waarom zijn de bewoners destijds, de eigenaren... niet op de hoogte daarvan gesteld? Waarom weet de raad dat niet? Nou zit daar toch iemand van de VVE... Uh, uh, van de Rotondervloed in de raad? Ja. En die moet dat dan toch weten? Ja, die zou dat moeten weten en die zat destijds ook in de Raad in 2009. Want nu, en bij de commissie zaten een aantal bewoners en die, die, die beweerden ook stellig dat het niet zo was. Ja. ja die, waren dat, echt, dat, die waren ook ja. echt overtuigd. Ja, maar dat, dus, dat is dus, de een zegt dit, de ander dat. Maar, maar nu zeg je dus... Ik, als, ik heb de als, vragen gesteld en ja. ik heb nog steeds geen antwoorden erop. Wat is de termijn van antwoorden binnen de Raad? Ja, meestal zes weken, maar ja, dit, dit had toch wel fijn geweest om voor de, ja. voor de raadsvergadering hier iets over te weten. Het, de, de Dat is dus ook deels reden waarom ik tegengestemd ja. heb. Ik denk dat luisteraars een beetje confuus uh, worden. Want we gaan nu heel erg in de diepte over één specifiek gebouw uh, praten. Maar er is een algemeen beeld in Zandvoort. dat dus heel veel mensen denken, er worden huizen ontrokken. Ja. die worden verhuurd. Mensen kopen een tweede huis. Goh. Gaan het lekker verhuren. Uh, en nu Goh. zeggen ze, GBZ wil dat niet opgehandhaafd worden. Nee nee nee, nee, nee, nee. Want dat heb ik duidelijk in de stemverklaring neergezet. Ja. Maar de meeste mensen luisteren nee. naar de politiek. Dus daarom ja, wil ik nee, jou aanvragen nee, okay. om het hier aan nee. toe te lichten. Ja, ja, ja, ja nee, nee, nee, nee. Wij zijn absoluut tegen het onttrekken van de woningen. Kijk. Dat moet ook niet gebeuren. En dat is nou ja nogmaals de enige reden dat ik tegen het stuk heb gestemd... is omdat je de spelregels hebt veranderd zonder de spelers in te lichten. En dat, dat blijft gewoon voor mij een ding wat niet kan. Maar gaat oh, ja. het voor alle spelers? Want we hebben het voor één flat. Hey, dat is prima, maar er zijn natuurlijk heel veel huizen die verhuurd worden. Er zijn heel veel huizen die verhuurd worden. En kijk ik even hier. Hè. Dit zijn allemaal eengezinswoningen... Als dat verhuurd wordt, dat moet je tegengaan. Daar ben ik het helemaal mee eens. Het is een woonwijk. Ja. En daar moet je geen toeristische ontwikkelingen willen hebben. Helemaal mee eens. En als iemand hoofdbewoner is, dan is die aanspreekbaar. Dan, dan is die lijn wat korter. Alleen maar goed. Die 120 dagen, daar moet je het ook mee kunnen redden. Ik heb het een beetje, dat zei ik in de commissie ook al, zitten becijferen. Stel dat je 1500 per week pakt. Ja. Dan heb je dus 18.000 euro in die drie maanden verdiend. Nou, kun je daar een hypotheek van betalen van een huis van vier ton? Nou, nee dus. Is het dan echt een, een reden om, om, om te gaan speculeren? Nee, ook niet. Dus door deze regels kun je dat wel inbinden. Maar het gaat er wel om, zijn het woningen die onttrokken worden of niet? Ja, dat, dat is moeilijk te bepalen, denk ik. Ja. En als je dat niet helder hebt, dan wordt het een... een, een maar dan, dan moeten we dus ook gaan stellen... Hè, als je dus echt tegen dat woningonttrekking bent... dat mensen dus ook geen tweede huis meer in zijn antwoord mogen hebben. De Forensen bedoel je? Ja. Ja, daar zit wat in. En dat is misschien de volgende discussie. Want ik heb hier natuurlijk, omdat jullie het daarover hadden... heb ik even het, het huidige beleid erbij getrokken. Ja. En dat is er gewoon. Ja. Dus als je hier op handhaven, dan is dat al goed. Alleen, het, het leuke is... ga dit maar opzoeken op de website van Zandvoort, ja. alle regelingen die ja. daar... Dat is gewoon niet te doen. Het opzoek is niet te doen. Het, nee. Maar dat is de website. Het één verwijst... Het is echt een slecht. Dat is een ander uh, onderwerp, onderwerp, de website. website. Ja, daar kunnen ja. we het ook een keer over hebben. Maar nog een heel belangrijk ding... en ik moet een beetje door omdat we uh, nog een gast hebben... die piano's uh, repareert. Wat ook interessant is... Um, de uitbreiding van het strand... het jaar ja, rond paviljoen uh, verhaal... Dat werd uiteindelijk ook aangenomen met een amendement ja. uh, waarbij de spot uh, eruit viel. Uh, Nancy Wessels is zeer teleurgesteld, heb ik uh, vanmorgen gelezen in uh, ja, begrijpelijk. In Damesdag, begrijpelijk. Um, ook daar uh, was je niet helemaal met, met, met de procedure eens? Nee, totaal niet. Ook dit kwam een soort van uitlukvallen, vallen, toch? Dit was echt uh, een, ja, een, een, een, een ding dat je denkt van, hè? De, de, er is destijds gezegd, het ene stuk strand geen uitbreiding... Er is een rapport wat zegt het ene stuk uitbreiding doe je Havana. de uh, nou, Havana. Ja, ja, ja, inderdaad. He. Dus ja. zeg maar de Zuid. Ja. Het Zuidstrand. Er is een rapport wat zegt. u kunt het beter niet doen. Want he, de haalbaarheid de, ja, en de overlevingskansen voor de ondernemers is eigenlijk nog maar een ding, of dat wel te halen is. Als je dat zegt, ga je dan in de bescherming van ondernemers zitten. Nee. Ik... Want als je zegt, het is economisch niet haalbaar. Als ik er drie bij zet, ja. dan bescherm je vijf anderen. Dat rapport doet dat, hè? Ja, ja oké. Okay. Nee, nee maar dit voor de uit. Niet GBC. Oh, oké, nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee, nee. nee oké. Okay. Nee, nee, nee. Sorry nee, okay. voor de geworging. Ja, oké. Okay. En dan... dan um, kijk, wij worden als raad zo vaak meegenomen in, in een heleboel dingen. Hè. Dus dan krijgen we weer een presentatie ergens over. Of uh, de wethouder komt wat vertellen over de stand van zaken, mm. van dingen. Hierover helemaal niets. Je krijgt dan als als titel mee evaluatie jaar rond paviljoens En dat blijkt dan gewoon een keuze voor drie jaar rond paviljoens in te zitten. Ja. Die het college dus al besloten heeft. Ja. ja. Nou ja, ze stellen het aan jullie voor. Nee, het college heeft het besloten dat deze drie het moeten worden... en dat stellen ze aan de raad voor. Maar de raad kan ze dus ook gewoon nee zeggen. De raad kan nee zeggen. Nou, zes mensen hebben ook nee gezegd. Puur op de procedure puur op het feit dat er dus veertien anderen al jaren... Uh, graag ook jaar rond willen ja. en geen toestemming krijgen. En dan nu ineens al plop uit de lucht. Deze drie paviljoens wel. En dan heb je het weer over de handhaafbaarheid. Ik bedoel, hoe ga ik nou controleren of er alleen maar congresgangers... ik zei het in, in, in de raad al, moeten die mensen dan een bandje om... net zoals bij een all-inclusive... Nou, dat, uh, ik ben Voordat ze er er, iets ik, te eten krijgen en te drinken. Ik ben ja, daar van de zomer geweest. En uh, het is een strandpaviljoen en een gebouw wat in elkaar stort. Ja. Dus daar moet een congrescentrum komen. Ja. Okay. En, en dat ze een nieuw willen peen. plegen, prima. En daar waar het restaurant... Hè, ja, ja. Bij, ouwe Ries. Ouwe Ries mm -hmm. Ja, dat, dat heeft natuurlijk al een jaar rond bestemming. Dus daar kun je van alles en nog wat realiseren. Ben ik ook helemaal niet tegen. Ik gun het deze drie ondernemers van harte. Maar ik gun het die veertien anderen ook. Ja, maar en het proces nu, klopt uh, gewoon niet. Is, is, is, het, is het nu zo dat er toch nog een keer gaat onderzocht worden... Uh, om de mogelijkheid voor drie extra paviljoens... van Zuid ja. naar Enhaten... Uh, ja, wat dat, dat nou de conclusie? Nou ja, dat is een juiste conclusie. Want dat is dus wat, wat aangenomen is door de Raad. En elf mensen hebben daar uh, ja tegen gezegd. Dus ja, dat is een ruime meerderheid... Dus dat wordt onderzocht. En dat, dat nee. gaat onderzocht worden. Dus 2 plus 3 wordt het dan. Ja, nou ja of 2 plus 2. Nou ja, ja dat, goed. Dat, we, dat, dat, dat weten we dus Komt niet. Komt er onderzoek uit, dan moet de raad dat weer Dan moet de raad overnemen. daar ook weer wat ja. van vinden. Ja. Okay, dan Kijk, en ik kan me heel goed voorstellen hoor, wat je jou rond wil. Ja, ik ook. Als je daar, uh, uh, een aantal mensen zijn hier geweest, uh, uh, far out, vogels. Ja. En die beweren met stelligheid dat hun, uh, hun uitbreiding voor jaar rond. niets ten nadele zou zijn van de, de huidige vijf jaar, uh, jaar rond Stromtenten. Ja, daar, ja goed, dat is we, gaan even, we gaan het onderzoek afwachten. Ja, absoluut. Ontzettend bedankt voor de komst en de uitleg. Graag gedaan. En tot de volgende commissie. Ja, Dank dankjewel. je wel. Er helemaal stil van, hoor. Ja, het was prachtig. prachtige pingel. <laughs> uh, we even kijken wie dat uh, gespeeld heeft. Scott Joplin, de entertainer. En dat is van de film De Sting. We zitten in de filmmuziek vandaag. Nou ja, we zitten een beetje in de pianomuziek. Want tegenover ons zit uh, Bart Houtgraaf. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, en uh, uh, jij uh, registreert, of uh, jij uh, renoveert, Restoring, restaureert ja. Uh, piano's. Ja, klopt helemaal. ja. ja, um, ja. De intro die je kreeg was, Bart heeft ook de krant weer rondgebracht. Ja, <laughs> is ja daar is dat... begon mijn uh, carrière oorsprong. De Zandvoorts krant heb ik uh, in Bentveld rondgebra rondgebracht. En daar, uh, daar heb ik gewoond, daar wonen mijn ouders. En dat uh, was mijn allereerste baantje. Is dus, dat uh, de opmaat naar het uh, restaureren precies. van piano? Ja, ja. <laughs> <laughs> dan wil ik wel graag weten ja. hoe je dan, daardoor, dat door hebt ontwikkeld. Ja, ik, toen ik 17 was ben ik uh, bij Andries uh, begonnen in Haarlem op de Botermarkt. Waar ik ook nog steeds uh, werk. Um, en daar uh, repareren we oude piano's van af 1850 ongeveer tot tot uh, 1940, maar ook moderner. Um, in iedere prijsklasse en uh, ja, voor iedereen die een piano zoekt, uh, ja, kan je daar iets, iets moois vinden. Um, ja en daarnaast ben ik dus ook um, meer nog de restauratie ingedoken, de nog oudere piano's. Eigenlijk dus de piano's van voor 1850 en um, een daarvan die is nu klaar en uh, naar aanleiding daarvan uh, uh, wordt er een concert georganiseerd dus, waar dat instrument gaat bespeeld worden. Dus, ik wil een vraag aan jou. Hoe oud ja. ben je als je vraagt? Want je zei toen ik 17 was begon ik met de zandvoer, Ja, ik ben klopt, nu 27. Uh, nu 27. Dus, uh, en je bent ook al zo'n jong iemand die een heel ambachtelijk iets uitgekozen heeft om te doen. De slager was ook heel erg jong. Ook een echt ambacht. En jij ja, ja. kreeg ook gewoon een echt ambacht. Ben ja, heel benieuwd hoe dat komt? Nou, ik had het geluk dus dat ik erachter kwam dat dit, dat dit vak überhaupt bestond. De meeste mensen komen daar pas veel later uh, achter. En het, het interesseerde me enorm. De, de, de, je, je hebt te maken met muziek, echt toonmaken, maar ook heel erg met je handen werken. Het, het echt te restaureren met hout, um, berekeningen van snaren. Dus ja, heel ja, verscheiden. En dat interesseerde me enorm. En ik, ja, op mijn zeventiende kwam ik erachter dat het bestond. Dus ja, op dat moment kon ik al meteen daarin stappen eigenlijk. En dat bleek voor mij het helemaal te zijn. Dus, uh... En, en ho, hoe leer je dat? Want je bent bij uh, Driesen, bij uh, de ja, piano. Ja, bij ja. Andriessen. En. Uh... Ja, je hebt een opleiding. Er zit een ja. opleiding in Amsterdam, um, waar je pianotechniek studeert. Dus daar leer je het stemmen en onderhouden van piano's. En dat is een hele goede basis, die heb ik ook gedaan. Ja, en daarna moet je het leren van de, de echte rotten in het vak, zeg maar. En, uh, maar je moet zichzelf zelf ook een, een rot in het vak worden, wil je een piano goed af kunnen leveren. Want je, je zegt, je hebt, ik heb het over piano's van uh, 1850. Ja. Uh, hoe komt dat binnen? Ja, Als ik bij een voorstelling dan komt er zo'n hoop stof binnen, met een stuk oud. Ja, ja, ja. <laughs> mensen komen vaak ja, bij, ja. ja. <laughs> bij Andries binnen en zeggen wat ruikt het hier lekker. Maar dat zijn gewoon eigenlijk oude pianos. Die, die, ja, die hebben die geur, hebben, die, hebben dat gemaakt natuurlijk. Maar wat, wat is er dan, uh, um, is er iets stuk? Ja, of, er is de, uh, van alles stuk. En hoe ouder ze worden, hoe stukker ze ook natuurlijk zijn. Dus, uh. Maar waarom koop je niet gewoon een mooie nieuwe piano? Dat ja, dat, dat, dat is iets heel, heel ja. anders. En dat ja. weten dus heel veel mensen inderdaad niet. Maar er zit heel veel verschil tussen überhaupt piano's. En ook tussen oude piano's en moderne piano's. Dus het een is ook niet per se beter dan het ander. Natuurlijk heb je ook slechte moderne piano's. Maar ook hele goede moderne piano's. Maar het is anders. En dan gaat het om, ja, wat, wat past er echt bij jou als persoon? Wat vind je lekker spelen? Wat vind je mooi klinken? Waar, waar krijg jij zin van om inderdaad achter dat instrument te gaan zitten? Dus je kan het ook horen? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Elk instrument is anders, ja. Ik zit in mijn hoofd dat te vergelijken met een viool. Eh, mensen willen heel graag, uh, nu weer met het Stradivarius-concert uh, wat er aan gaat komen. Mensen willen graag op zo'n ding spelen, ja. van honderden ja. jaren oud. Is dat ook zo met piano's? Dat er ook mensen zeggen van nou, ik wil piano, doe mij maar, maar een nieuwe. Ja, ja. En dat er was. ook mensen zijn die echt gebrand zijn om uh, een, een, een, een, een 1850 piano te bespelen. Ja. Ja, zeker. Ja. Je hebt echt pianisten... en dat zijn over het algemeen natuurlijk de, de meesten... die gewoon op moderne stijnwezen over het algemeen willen spelen, want dat, dat kennen ze. Um, maar je hebt ook fortepianisten... en um, die zijn juist gespecialiseerd dus weer in fortepiano's... oudere instrumenten die heel anders spelen... Uh, anders klinken... Um, en een ander verhaal dus ook vertellen. En dat is ook uh, waarom ik dus... de tafelpiano heb gerestaureerd. Uit 1820 is die. Zo. Um, dat, dat is een... Een um, instrument wat je bijna niet in goede staat meer ziet. Daarom moest ik er ook eindeloos veel uh, aan werken. 1200 uur ruim heeft erin gezeten. Maar nu is hij goed. <kijkt> en heel representatief voor um, ja, de, de muziek zoals die in die tijd geklonken heeft. Maar als je 1200 uur restaureert, uh, doe je dat in opdracht? Nee, dat is gewoon dat is passie. Uh, ja. maar, maar dan, maar hoe kom je daarna aan zo'n piano? Heb je die gevonden? Ja, in, in Haarlem notabene, ja bij een, een goede vriend van mij en zijn oma die had die piano en die piano ja die, die werd niet meer nou ja, die, die kon ook niet meer gebruikt worden het was in deplorabele staat maar je zag gewoon aan de aan de de de, de en zo het was een prachtig meubel en ik dacht van ja dit, dit, dit is nou eigenlijk en tafelpiano is zeg maar wat in die tijd de rechtopstaande piano was dus je hebt de vleugelvorm en de rechtopstaande ja. piano en dat had je ook in die tijd dus de, de vleugelvorm was toch voor de elite uh, nog, wat groot, nog wat extremer dan nu. En de tafelpiano die was voor de woonkamers en salons. En dat instrument dus um, ja, vertelt dus het verhaal van hoe muziek werd beleefd in de woonkamer. Gewoon, in, in kleine gezelschappen. En um, Je ziet overal podia dus ook wel fortepianos ook wel staan. Ook volledig gerestaureerd. Maar niet zo vaak een tafelpiano. Omdat het zoveel werkt om het goed te doen. En uiteindelijk ja komt hij niet op de grote podia te staan... omdat het een relatief kleine instrument is. Maar, maar tafelpiano, ligt hij dan ook op tafel? Een tafelpiano is eigenlijk... Je, je kan het een beetje vergelijken met een tafel. Dus ook ja. inderdaad vier poten. Ja. <laughs> Soms zes, maar over het algemeen vier. Rechthoekig. Alleen dan uh, veel dikker. Want er moet snaren in zitten, er moet een klavier in zitten. Dus het is een... Uh, ja. ja, maar wel een, een tafelvorm inderdaad. Dat is ja. nooit geweten. Ja. Nee. Nou, maar er zijn natuurlijk allerlei soorten. En uh, inderdaad, uh, je hebt uh, de rechtopstaande voor... Uh, de mindere klassen en de vleugels voor de, de soort van de elite. Ja. Dat is natuurlijk wel een beetje vervaagd nu. Ja, um, ja gelukkig wel. <laughs> ja, nou, ik had vroeger een uh, jammer uh, piano zo'n witte vleugel. Die bespeelde jij ook? Nee, ik vond hem gewoon mooi. Ik vond staan. gewoon mooi, ja. ja, ja. <laughs> ja dat, dat kan ook nog. Ik <laughs> ja. kan er niet op spelen. Ja. Je bent nu klaar met die piano. Ja. ja. Dus, uh, ja. Heb je hem ja. ook helemaal zelf gestemd? Ja. Dat doe je ja. ook allemaal zelf. Ja, en berekend. Ik heb een snaarprogramma gemaakt waarbij ik exact kan berekenen... Hoe, hoe welke snaarmaterialen erop moeten. Want je moet echt terug naar die tijd. Hè. Wat, wat voor materiaal hebben ze gebruikt? Wat voor leer hebben ze gebruikt? Ik ben naar een looierij, gewe looierij geweest... waar ze dus looien op de manier... zoals ze dat ook in die tijd deden. Ja, 1820 zelfs 1820. in geval. Dus, dus je probeert in... in ja, tijdens de restauratie probeer je zoveel mogelijk terug te gaan naar hoe het oorspronkelijk was. Want dan krijg je ook zoveel mogelijk de klank terug van die tijd. En dat is natuurlijk waar je naar op zoek bent. En nou zie ik af. Ja. En ga je hem dan uh, verkopen of komt hij in een museum terecht? Wat gaat er met die piano? Nee, nou, ik, ik hoop dus echt dat, die, dat, dat mensen erop gaan spelen en dat mensen, dat mensen hem horen. Want de, de, de, de klank, dat is toch het erfgoed wat je nu weer terug hebt. Ja. En omdat hij zo volledig is gerestaureerd, is dit ook een uniek uh, instrument daarmee. Maar, maar mensen komen niet allemaal bij jou thuis iedere dag op te spelen? Nee, nee daarom moet ja. hij uh, op reis. Je uh... ja, ja. kan een oude piano op reis... Ja, dat kan heel goed. Ja, ik heb een hele dikke hoest voor zelf zitten naaien en zo. Dus, ja, vaak ja, hoor je dat instrumenten daar gevoelig voor zijn. Ja, voor relatieve luchtvochtigheid, dat is essentieel. Daar moet je echt heel goed ja. op letten. Dus uh, hij staat ook. Nou, uh, uh, denk ik dat de pianowereld best wel uh, een kleine wereld is die uh, in beperkte kring leeft. Ja. Uh. Komen mensen nu bij jou van ik wil heel graag op dat ding spelen? Ja, we hebben, ik heb toen hij klaar was in de zomer, heb ik hem in een studio gezet in het midden van het land bij een pianist, Lava Poprogin, En daar hebben we dus pianisten, forte pianisten uitgenodigd, die dus gespliceerd zijn in instrumenten uit die periode. Maar kom maar spelen, kom ja. maar uitproberen, ook voor mij als feedback, want ik kan piano spelen, maar ben geen pianist natuurlijk. Dus die samenwerking is, is, is geweldig. En daar kwam ook uit, ja, ze waren verbaasd dat een tafelpiano zo kon klinken. <laughs> dat was ontzettend leuk. Um, en, um, en ja, dat, zo wordt hij een beetje bekend. En daaruit kwam dus ook uh, Olga Pachenko. Die, was, die kwam ook langs. Nou, geweldige pianiste. Wereldwijd treedt ze op. En zij uh, ja, wilde heel graag hier een concert uh, op spelen. Dus ja, dat zijn we dus nu aan het organiseren. Ja. Ja, dus dat, dat, dat zit nu een beetje in, in, in de lijn. Hè. Mensen die uh, hebben uh, uh, de, de geproefd aan die mooie piano. En ik wil er heel graag op spelen. Ja, ja. En dan is er een, een wereldberoemde pianiste die zegt van... Ik wil daar een concert mee doen. Ja, ja. En die samenwerking ga je ook aan? Ja, die zijn we 100% aangegaan. Ja, ja. En wanneer gaat dat gebeuren en waar? Uh, 16 februari aanstaande. Dat is gaat wel heel het, snel. Uh, ja, dat is over twee weken al. Um, er zijn nog kaarten ook beschikbaar. Um, in de Dooggezinde Kerk in Haarlem. Een prachtige locatie ook, de akoestiek is geweldig daar. Um, en kaarten zijn uh, te koop via www.brunoclassiek.nl. Ik doe het ook samen met Bruno Klassiek. Hij heeft een CD-winkel. Prachtig. Hij is zelf een soort lopende uh, encyclopedie. Um, en hij is ook gespecialiseerd in het uh, organiseren van concerten ook. Dus dat doen we samen. Dus kaarten zijn via hem in de winkel of dus online via Brunoclassiek.nl te bestellen. En die uh, kunnen de mensen naar een prachtig concert van een door jou gerestaureerde uh, ja. piano. Ja. Heb je al een volgend project? Ja ja, daar ben ik ook al mee bezig. Ja? Ja. En dat is dan en? dus een, een fortepiano Dus een vleugelvorm inderdaad. Dus uit 1824 dan. Ah, en die Hebben jullie je... ook gevonden ergens? Ja, die heb ik... Ik in vind het uit... wel grappig dat je... Dan hoor je die getal en denk, Ja, het is wel heel lang geleden. Ja. Kom hier, god ja. maar zo'n ding. Ja, de, bij deze ontbraken ook de poten. En, en de, de, de pedalen. En het ontbrak van alles. Maar het begint langzaam weer een vleugel te worden. Dus, uh, maar het duurt nog eventjes. Ik uh, hou ja. ja, je... je op de hoogte. Kun je, je zo'n restauratieproces volgen op uh, jouw Facebook of internet? Want ik kan me voorstellen dat mensen zeggen... Best wel interessant om te kijken hoe dat opkomt. Ja, ja, ik heb, uh, um, ik heb een, een site, ook, dat, dat is uh, www.houtgraaf-fortepiano.nl. En um, daar zijn allemaal foto's te zien van de restauratie, ook van deze tafelpiano. En ook op Facebook ben ik onder die naam uh, te vinden. Dus, uh, Dankjewel. Dus. Ja, mensen die ja. dus willen kijken, uh, eerst nog even het, de herhaling van het uh, concert. Ja, 16 februari. In de Kerk Haarlem. Kwaart over acht. Kaarten te koop via www.brunoclassiek.nl ja. Oké, okay, nou uh, ontzettend bedankt Bart voor je uh, uitleg over het uh, restaureren. Ja, en uh, Als het volgende project klaar is, dan uh, moet je maar weer eens langskomen. Ja, hartstikke leuk. Dankjewel. Dankjewel. <laughs> bedankt. We God, ben is ik er al. Ja, we zijn al lang online. Ja, oh. We hebben even niet opgelet, <laughs> omdat wij uh, bezig waren met uh, de voorbereiding naar het volgende gesprek. En uh, tegenover ons zitten Wolfgang Stijn en Roy, ik heb de achternaam... Uh, Schuurman. Schuurman. En er is een prachtig atelier ontstaan in uh, de Haltestraat, uh, nummertje 55. Ja. Vroeger lingeriewinkel Kroon. Klopt. En uh, een tijdje niks en nu... Ik uh, ben langsgelopen al een tijdje. Hangen daar de prachtige mooie uh, schilderijen. En zijn die allemaal van meneer Wolfgang Stijn? Dat zijn alle van mij. Die zijn alle van mij. En dat is een werk gewe geweest jetzt van tweeënhalf uh, jaar. Also, die idee, oder, dat we dat alles doen. Die idee is geboren van 2,5 jaar. En dan bin ich jetzt gewesen und war gestoppt mit der Schilderei und durch die Sikte bin ich dann dahin gekommen, dass ich wer äh, für die Gesellschaft was tun wollte. Die Sikte hat mich verändert und ich bin da wieder wer positiver geworden vor Leben und daar is meer in leven dan alleen ziekte of elend. Ja. Man moet dagegen aan gaan en dat willen we. met dit atelier overbrengen. We willen die mensen inspireren positiever door het leven te gaan. We gaan, gaan uh, heel langzaam over op het Duits, zoals iedereen wel kan merken. Ja. Uh, <laughs> dat hadden wij van tevoren uh, uh, gezegd en uh, gezien. Uh, als u over uw passie praat, dan verandert u van, uh, van, ja. van Nederland naar Duits. Ja. Nou kunnen heel veel mensen uh, Duits in het antwoorden, maar Roy Schuurman is meegekomen om het een en ander te vertalen. Uh, Roy, uh, Als je ziet van ik moet dit vertalen, moet je even ja, dan, aangeven. Uh, dan ga ik dat doen. Ja. Uh, tot nu toe uh, loopt het allemaal wel uh, ja. in het begrip. Tweeënhalf um, jaar al mee bezig. Ja. En sinds uh, een paar maanden in, uh, in het atelier in, uh, in de Altenstraat. Ja. Die voorbereiding. Ik, ik kan ook zeggen hoe het is ontstaan. Ja. Uh, een jaar geleden wisten we eigenlijk nog niet... op welke wijze we dat zouden invullen. Maar we wisten wel dat ze iets wilden. We lopen allebei tegen de 70. En we vinden als je zoveel ziektes die wij hebben overwonnen... Uh, als je dan op een leeftijd bent dat je gezond bent... dan kan je nog door. En wij wilden ook door. Maar we wisten niet precies op welke wijze. En hij schildert heel graag. Hij is ook medium. En hij dacht, ik wil dat allemaal combineren in, in iets waar mensen kunnen komen en toen dachten wij, nou weet je wat, we gaan doen, we gaan in ieder geval verhuizen we wonen te groot, veel te veel werken, dat willen we niet meer. Waar, waar kwamen jullie vandaan? We kwamen uit een Kort van Lindenstraat uit een hele okay. grote flat en nu wonen we wat kleiner en uh, toen dachten we eerst, nou het zou leuk zijn als hij een atelier heeft, want thuis kon hij schilderen, in de kleinere woning niet meer. Dus toen dachten we nou, als we nou een garage huren of wat dan ook, dan heeft hij een atelier, dan kan hij lekker werken. Maar aan de andere kant is het ook zo, zijn tweede hobby is eigenlijk met mensen omgaan en in gesprek te komen. En over het leven te spreken of over degene die er zit. Hè, hoe kan ik je helpen, op welke wijze enzovoort enzovoort. Dus toen dachten wij, ja, hij kan wel in die garage gaan zitten... maar dan gaat hij er s'morgens naartoe, komt er s'avonds uit. Ja, er is niks gebeurd, er al heel wijze. Ik, ik zit thuis en hij zit op dat at, in dat atelier. Ja, ja, ja. En er gebeurt verder niks. En zijn tweede hobby wordt daardoor niet ingevuld. Dus toen dachten wij, nou, als we nou een klein winkelpandje kunnen huren in Zandvoort dan kunnen we twee dingen doen. Hij kan daar naartoe en hij kan daar gaan werken. En hij kan ook mensen ontvangen. Nou, dat kleine winkeltje is iets groter geworden... in de Haldenstraat 55. Ja. <laughs> dat is natuurlijk een, een van de mooiere open panden in de, in de Haldenstraat. Ja. Een hele mooie etalage. Ja, groot front. Negen ja. meter. En mensen kunnen goed naar binnen kijken. En zo is het eigenlijk ontstaan. We dachten, nou, dat doen we. We gaan dat gewoon huren. Het is een liefhebberij. Het is een kostbare liefhebberij. Maar gelukkig zijn we in de gelegenheid... En we gaan het gewoon doen. En vandaar dat we op 9 februari gaan we officieel open in de Haltestraat. En nee. daar, daar verheugen we ons zeer op, moet ik Ontwerken. zeggen. Ontwerken, met Ja, dat zou ik ook nog even zeggen. Omdat wij het als een liefhebberij zien. Um, zou het leuk zijn natuurlijk als je iets van de huur terugverdient. Maar dat is niet de insteek. De insteek is we willen iets doen voor de maatschappij. Mensen moeten daar binnen kunnen wandelen. We kunnen workshops houden. Uh, andere kunstenaars kunnen daar tentoonstellen enzovoort, enzovoort. Dat vinden we al leuk. En spirituele dan, weekenden? Worden we spirituele maken. weekenden, ja. ja die, dat is de, de tweede hobby daar wil ik uh, ja, ook, ga, even naartoe. Ja? Uh, hij werd zo, tussen neus en lippen werd hij zo even eruit gegooid. Uw tweede hobby. Met mensen praten en, uh, en over het leven. Ja. Um, in, in welke richting moet ik dat zoeken? In die richting, uh, ik kan... Es gibt verschillende mensen. Es gibt ziende mensen. En es gibt fühlende mensen. En uh, ik ben daarmee al 40 jaar bezig. Met diesem wissen. Und äh, da ich jetzt sieben Kehr Kanker gehabt habe und mir dazu bewusst wurde und ich durch mein Wissen, was ich über das Universum habe, dieses Wissen und die Stärke, die will ich anderen Leuten mehr auf dem Weg geben. Alles, was ich erreichen will, das, das kann, kann man erreichen. Weil man muss an sich selbst glauben. Und äh, das ist eben das, was ich jetzt tue: Menschen das Rückgrat stärken, um mit muligen Situationen umzugehen. Und äh, jeder Mensch hat Familie, Gitze, es ist mehr auf diese Welt. Und da inspiriere ich die Leute, hehl anders zu denken. Hij is gewoond zijn te denken. Wat hij heel goed kan is als mensen in bepaalde situaties zitten en ze weten eigenlijk niet zo goed hoe ze eruit komen. Ze zijn niet helemaal gelukkig maar weten niet zo goed waar het aan het ligt of wat ze zouden moeten doen om het wel in de goede richting weer te krijgen. Maakt hij dan ook een analyse als iemand uh, uh, ongelukkig bij u komt? Ja. ja. Je ja. moet natuurlijk ook de achterliggende ja. gedachte ja. weten. Ja. Precies. Also, ik werk wie volgt: normalerweise gaat man zum Karten legen en dan bezahlt man für een half uur 50, 70 euro. En dan bekommt man wat verteld. Ik ich, ich werk quasi wie een Dokter: Du kommst langs en we hebben intent-gesprek. Intake-gesprek. In, Dann muss muss mir verteilen, was die Belangstellung ist, in welche Richtung ihr traut, worüber wir praten müssen. Ist es Beruf, ist es äh, Leben selbst sein, die, die Kinder. Ja. Jeder Mensch hat Probleme. Dann natürlich, ich muss eine Richtung haben. Ja. Und je nachdem, wie diese Richtung ist, so habe ich dann verschillende Legemethoden. Ich habe 260 verschillende Methoden, um das nach oben zu halen Und äh, das wird mit den Leuten besprochen und, dann werden, und ich nehme dann äh, Engelkarten oder äh, andere Karten. Ich habe 48 verschiedene Karten auch. Und je nachdem wie die Situation ist, werden die gewählt, welche Karten ich dafür brauche. Nodig sein. Nodig sein. Und dann werden die Karten gelegt und dann kann derjenige weg und macht eine neue Absprache, wie beim Doktor auch, die Blutaufnahme ist gewesen. Sagen, ja, ja. Und dann kann ich in Rüst alles auswerken, weil das ist belangreich. Wo liegt die Karte? Ist sie boven der Person, beneden der Person, rechts oder links? Die Karte hat allzeit eine andere Be Bewandtnis und Bedeutung, je nachdem in welcher Position wo was ist. Und da ich 48 Kartendecks habe und ein Kartendeck bis zu 72 verschillende Karten hat, ist es mulig, alles zu lehren. Ich bin zwar 40 Jahre damit besig und um die Leute, um echt zu helfen, werke ich das in Rüst aus und dann kommen die Leute zurück und dann machen wir die Bespreking. Und da wird dann die Uhr eingestellt und dann kartet ein Halbüber <lacht> 25 Euro und wenn die Leute heel tevreden zijn, dan gaan ze verder en vinden ze niks, dan stoppen ze. Ja. Ze hebben geen risico. Uh, uh, dat intent gesprek kost ook niks. En ik vind het heel spannend hoe de reactie van de mensen is. Ja. Het zijn al een binnen geweest en okay. ik vind het leuk om met mensen om te gaan. Ja. Ja, omdat je, uh, uh, jullie zijn pas begonnen met het atelier en het gesprek, uh, dat is een onderdeel van het geheel. Ja. Um, mensen lopen al binnen, heb ik begrepen. Ja, ja. Ja. Um, men, men huppelt naar binnen en zegt van nou, ik heb gehoord dat. Ja, ja mensen willen graag weten wat hier gaat gebeuren. Ja, oké, okay, ja, en, en, Dan drinken uh, we eerst ja. maar lekker een koffie. En dan gaan, en gaan, we, gaan we gewoon lekker zitten en dan gaan we vertellen wat we, wat we gaan doen. En de mensen nemen dat als informatie mee. En kunnen zelf bedenken dus in, of ze, uh, dat, of ze <laughs> dat leuk vinden of niet. Ja, en daar moet ik ook zeggen, ook, ook daarvan, van, uh, van wat hij doet, gaat ook weer een derde naar dat onder mijn Dat in de, de ja, allemaal. Ja, alles wat er gegenereerd uit. wordt ja. gaat aan het Ja, en dat, wil, dat is degene wat we te graag terug willen doen, omdat we zelf allebei heel ziek zijn geweest. Ja, nou, dat is een, uh, wat ik begrijp uit, uh, uit, uit uw uh, analyse, dat u uh, mensen op zeer positieve wijze wil uh, ja. Uh, zetten. Ja. Dat is de belangrijkste überhaupt. Dat de mens positief ja. is en gelukkig door het leven gaat. Ja, ja. Nou, daar werken jullie dus met z'n tweeën uh, redelijk aan toe. Ja. Ik ben zeer benieuwd naar de opening. Zaterdag een Heb je negen... Heb u al een uitnodiging van ons gekregen? Nee, nog niet. Nog niet? Nou, dat gaat dan gebeuren. Prima. Ik kom. Ja, we hebben gisteren nog even met meneer Kroon erover gesproken. En het, het, normaal ziet er fantastisch uit. Ik moet even terugdenken aan uh, de eerste week van januari. Toen liep ik langs. En zag ik een keurige dekke tafel. Hadden je toen heel veel voorzien? Nou, het is natuurlijk zo. Ik moet er even bij zeggen. Uh, ik, heb, ik heb een nogal grote... Zijn familie is in Duitsland. Maar uh, ik heb een nogal grote familie. En omdat ze heel klein zijn gaan wonen. En dat vinden wij heerlijk, dat kleine wonen. Ja, dat maar we kunnen, geen, we kunnen niet, he, geen mensen meer kwijt. Dus we dachten, we hebben nu het atelier. Het is nog niet open. Gaan we daar het kerstdiner Vandaar. doen? Wat zag er heel leuk uit. En wij dachten eerst van... Nou, hij gaat niet alleen maar een atelier doen, maar ook een restaurant. Nee, nee. nee. Maar wij begrepen... Dacht, dacht wij begrepen we dachten andere mensen ook. want we horen al zeggen: oh nee, niet weer een restaurant. <laughs> Oké. Okay. Ontzettend bedankt voor de komst en we zien elkaar volgende week. Ja. Bedankt. Bedankt, bedankt, ja. bedankt. Ja, graag. Wij uh, kunnen nog heel even snel de agenda door. Uh, zie ik aan, uh, aan de regiekant. En uh, nou, Roy, heb jij al een, uh, een agenda? Ja, zeker. We hebben uh, de agenda. We beginnen natuurlijk weer met de expositie tot en met maart. We gaan naar Zandvoort in het Zandvoorts Museum. Ik moet even terug, want voordat wij weggedraaid worden door allerlei uh, reclames en, uh, en nieuwsen... na Goedemorgen Zandvoort, dus gelijk na 12 uur, kunt u luisteren naar een oude aflevering... ZFM Oud Zandvoort, waarin Kees Koper terugblikt op de vorige eeuw hoe het toen was om in Zandvoort te werken. En uh, er is natuurlijk weer van alles te doen in... Uh, in Zandvoort. Classic concert. Piano concert. Jaap Stork in de Protestantse Kerk. Vijf euro entree. En het begint op 17 februari om drie uur middags. Ja, maar we moeten nog even terug. Want 4 februari is de introductie van de Rotary in het Wapen in Zandvoort. Om acht uur. En op 15 februari de kinderdisco in pluspunt. Dan gaan, al, dan gaan we al een weekje verder. 23 februari. Gelukkig wij de frisse lucht. Cabaret aan zee. Theater de Krocht. Aanvang om acht uur. En dan een short rally op 23 februari op het circuit Zandvoort. En 28 februari geef ik natuurlijk zelf weer acte de Prasance op de Regenboogborrel voor jong en oud met DNT bij Kran XL van half zes tot uh, staat hier wat later tot half acht, waarbij iedereen natuurlijk weer welkom is, waarbij iedereen welkom is in alle kleuren van de regenboog. Ja. Dat die ja, gaan we weer zeker. zien. <laughs> uh, nog even, het wordt steeds drukker hè, bij de regenboogborrel. Jazeker, we hebben alweer twee gasten erbij. Ja, ja. <laughs> okay. Deze week komt het niet. Goed, wij zijn uh, aangekomen aan het einde van het programma. De techniek en de muziek, Kort Draaier, ontzettend bedankt weer. Gerry Rutte en Gert van Kuik, Gert van Kuik, Gerry Rutte, bedankt voor de eindredactie. Koffie, water en de lekkere koekjes. Roy Longe. Bedankt voor het presenteren. Ben Zoddeveld, jij ook bedankt voor het presenteren. Wij wensen iedereen en wij danken natuurlijk Hotel Hoogland voor de accommodatie. En wij wensen iedereen een prettig weekend. Wij zeggen dag hoor. <applaus>